Nu, Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op Zierrembord. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is weer rond de klok van 10 en de hoogste tijd voor Goedemorgen Zandvoort. In het altijd heel erg gezellige en gul koffieschenkende Hotel Hoogland. Dat gul koffieschenken. En uh, de redactie uh, die zijn in handen van uh, Yvonne Roosendaal. Pascal van der Beek zorgt voor uh, techniek en regie. En uh, naast mij zit Richard Buitenhek met z'n tweeën voor het eerst. Met voor het tweeën. Dan. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, gaat. Ik kijk ernaar uit. Lijkt me heel erg leuk. Ja, ja dat wordt een uh, geweldige ochtend. Zo te nee. zien, als ik naar buiten kijk, een stormachtige hoofd. Oh, vreselijk. Echt, maar ik zou je vertellen, mijn petje uh, blies, blies bijna van mijn hoofd af. Ja, ja, ja. ik was op mijn scootertje en... Uh, nou, af en toe was het wel slingeren geblazen, ja. hoor. Dat, uh... Maar goed, we zijn er en... Uh, en jij hebt natuurlijk Don hebben. Ja. Maar hoe lang doe je het al, Don, dit programma? Nou, nog niet zo erg lang. Uh, het presenteren, ongeveer anderhalf jaar hmm. uh, daarvoor. En, en nu ook nog uh, af en toe gastheerspelen hier uh, in Hoogland... Ja. Het veelvuldig thee en koffie uh, schenken. Ja, ja, ja, ja. En dat is, uh, dat is een hele leuke baan over. Ja. Heel gezellig. Ja, wat, uh, wat gaan we vandaag doen? Uh, zullen we eens uh, inventariseren? Ja. Nou, we hebben in ieder geval uh, Ad Paap van uh, Take 5 uh, voor ons. Een echte kroeg tegen. De... Een echte... Kroegtijger, maar dat gaan we zo, uh, gaan we zo even proberen. En Gaan we even kijken of dat klopt. Hè? Hij is uh, muziekkenner, want hij heeft gewonnen met Take 5. Raadje, plaatje. En daarnaast ook nog een uh, zeer charmante Betty van Forst. Die, uh, die ook uh, deelgenomen heeft. En uh, ergens in de middenmoot geëindigd volgens mij. Maar dat gaan we straks allemaal uh, horen. Nou, heel erg welkom allebei. Maar wel zeer deskundig. Zeer deskundig, ja okay. absoluut. Ja. Dan gaan we om uh, tien over half tien ongeveer een lezing met dyslexie uh, bij kinderen doen. En die is geschikt mm -hmm. voor uh, opa's, oma's, ouders en iedereen die met dyslectische kinderen te maken heeft. Ja, Dan uh, uh, gaan we naar het journaal rond uh, elf uur. Uh, mm -hmm. En de boodschappen. En uh, zijn bij u terug om een paar minuten over elf. Met uh, Carl Simons van de oudere partij. Met uh, de herten. Uh, en ik moet zeggen... Gezien het aantal keren dat het geweest is, hoop ik dat het... Voorlopig even de laatste keer. Ja, het, het, het begint bij elke week. Alles is nu wel zo ja. langzamerhand hand gezegd. Maar het, Stond er staat uh, ook zo'n tekening in de Courant. Hoe hoeven we het er nou niet meer over te de... hebben? Ja, ja, ja, ja. Maar Karl gaat dan de rij sluiten. Laten we het uh, zomaar zeggen. Ja. Voorlopig tenminste. Van de oudere partijen. Ja, dus dat is het, uh... ja. ja en, en we gaan weer naar het voorjaar zo lopen. En dan hoor je niemand meer over de herten. Want dan trekken ze zich terug ja, in de duinen en is het afgelopen. Ja, er ja, is dus weer genoeg voedsel. Okay. Maar goed, we gaan Karl zeker. Want die heeft nog wel wat interessants te vertellen, denk ik. En heb jij iets met uh, Jazz... Uh? Nou, ik vind het gewoon een mop in Dom. muziek, maar ja, dat mag ik nooit zeggen. Van Hans, uh, dan wordt hij altijd boos op Ja, het, is, het schijnt heel moeilijk te zijn, hè? Ja. ja. Nou, in ieder geval, Hans, die komt weer uh, vertellen over het volgende concert. Op, uh, oh, dat is morgen al, 6 februari. Ja, mooi Zeer bijzondere Belgische. Ja. Uh, wat is het van apparaat dat hij speelt? Ik dacht trombone. Trombone, ja. Ja, ja dat is zeer, uh, zeer bekend uh, in jazzkringen. Ja. En dus, nou ja, we gaan horen wat hij daarover te vertellen heeft. Uh, nou en dan zijn we zo'n beetje aan het einde van de ochtend. We, we sluiten dan ja, We hebben dan nog af. activiteiten natuurlijk. Wat activiteiten. Hebben we, met... en... we hebben geloof ik een grote inventarisatie gemaakt. Ja, we hebben een inventarisatie gemaakt voor dit weekend. Nou, dat is een wat rustig weekend, uh, mogen we wel zeggen. Dus, ja, er gebeurt niet veel. Maar ja, misschien ja. heeft dat uh, met de periode te maken. Even met de periode te maken. Uh, we gaan eerst even naar wat muziek. Richard, wat, yeah. wat hadden we voor muziek om te beginnen? We gaan luisteren naar Icehouse met Hey Little Girl. I'm mm -hmm. We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hoogland. Aangeschoven zijn Ad en Betty om te praten over Raadje Plaatje. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, oorspronkelijk zou ook Henk Kindigin meegekomen zijn, maar die heeft zich ziek gemeld. Henk vanaf deze plaats beterschap zouden we zeggen, maar hij heeft een waardige in Betty gevonden. Eerste vraag is natuurlijk wat mij betreft, ja, Raadje Plaatje, wat is dat? Uh, Raadje Plaatje is een uh, muziekquiz waar uh, fragmenten van een uh, nummer gedraaid wordt, 50 in totaal, in vijf categorieën, en waar je de titel en de... Uh, Uitvoerende moet uh, opschrijven. en Voor de uitvoerende de titel krijg je allebei een punt. En als je ze allebei goed hebt, krijg je drie punten. Ja. Buiten die vijftig vragen komen er ook nog vijf uh, algemene vragen. Die ook, waar je ook punten mee kan scoren. Ja. Ah, dat zijn min of meer theoretische vragen? Nee, muziekvragen. Maar oh. oh, die andere waren theoretische vragen. Het ja. Ja, ging niet over muziek. Nee, van uh, wie was er de drummer van uh, nee, nee, nee, die nee, groep? Nee, uh, wanneer was de laatste elf steden toch? Welke oh, dan, dan het jaar? Oh, oké. Okay, niet, niet muziek? Nee, vijftig muziekvragen. Vijf algemene vragen. Algemeen? Nou, Oké, okay, goed. Dat had ik niet begrepen. Uh, Betty, ja. jij, uh, nou, jullie zijn allebei ervaringsdeskundigen. Uh, tegen wie neem je dat op dan? Want de kwestie is altijd tegen iemand. Uh, tegen de Radio Zandvoort nemen we het op. En dat waren wij, want ik zat ook ja? in het team. Ja. Ja. Daar, uh, wij met z'n allen waren met uh, 13 teams. Wat ik begrepen heb, nou weet ik niet of in totaal, maar tegen één team. Radio Zandvoort. Ja. Ja. ja, dat kwam Don. Vorig jaar, ik zat er trouwens niet in toen. Euh, hebben we met kopperschouders, kop dat mag dan als je wint. Hebben we met kopperschouders gewonnen. En, ja, uh, geen kunst, hè. <laughs> En toen hadden we iets van. Uh, nou, we gaan nu de mensen uitnodigen, uitdagen om, uh, om tegen ons te spelen. En uh, nou, we hebben toch onze meerdere gevonden. Namelijk in, uh, in Take 5. Dus uh, heel erg gefeliciteerd. Dank je wel. Jullie zijn nummer 1 geworden, al. Ja. Ja. Ja, vorig jaar was het uh, de receptie van uh, CFM bij ons op, uh, bij Beach Club Take 5. En uh, een van de dingen die, waar ze het daar over hadden was het winnen van Raadje Plaatje. En toen uh, was ik in gesprek met Maurice en die zei ik maar, ja, hij zegt we hebben geen tegenstand stand. Ik dus nou, gaan we volgend jaar gaan we ons allemaal wapenen tegen CFM en uh, dat hebben we dan gedaan. Richard, ik kan me voorstellen dat er van CFM uh, wat muziek kennen zit. Uh, mm -hmm. Er zijn toch vaak DJ-achtige mensen die ja. uh, daar voor de radio wat doen. Uh, en, en het profiel van de mensen die, uh, uit de andere deelnemende teams. Zijn dat ook DJ-achtige mensen nee, of gewoon die veel geïnteresseerd zijn? liefhebbers, muziekliefhebbers. Kijk, kijk, we hebben een team, uh, mijn zoon Martijn uh, zit daarin. ...en die is uh, nog jong en die weet zeg maar alles over de muziek van de laatste vijf à tien jaar... ...waar hij heel erg veel van weet, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik absoluut niet. En dan hebben we Roderick Frans, uh, die is wat meer periode daarvoor. En Michael Kusek is een uh, Engelsman die al heel lang in Zandvoort woont. Die weet er ook erg veel van... En ik ben uh, wat ouder en ik weet eigenlijk meer. Uh, eigenlijk alleen maar de vragen over de kinks en over dat soort zaken. De, deed jij ook jaren 60, 70 net zoals ik? Ja. <laughs> ja. <Sorry. laughs> ja. lullig. Ja, nee, maar het is echt zo. <laughs> ja. ja, zeker weten. Maar inderdaad, je bent wel echt de enige die dat ook weet. Hè? Want uh, mensen die uh, later geboren zijn, zeg maar van 30 of zo. van die periode weten ze gewoon veel minder. Hè? Ik bedoel, als je zelf, laat maar zeggen, ja. 17 of 20 was in die periode, dan wist je alles. Ja. En ja. ik moet zeggen, ik, nou, Don, ik. Als je vraagt wat er nu uh, in de hitparade staat. Ik verder het dan Coldplay uh, kom ik niet hoor. Nee, maar om echt te zeggen wat is de titel. En uh, kijk, Coldplay herken ik ook wel, maar wat is de titel ook alweer? Of, of dat soort dingen, dat wist ja. ik ook. Maar ja, dingen als we, we hadden het voor, voorbeeld de uh, Kings met de uh, Waterloo Sunset of zo. Ja, dat is echt uit mijn jeugd, dus dat kan ik zo opnoemen. Maar juist die anderen weten dat het, zoals mijn zoon, die heeft er, weet er totaal niks van. En dat was denk ik ook wel een beetje een goede combinatie. Hoewel ze hun muziek vaak wel herkennen. Ja, maar dan weten ze toch niet welke band of uh, welke titel het nee. is. Want dat is toch uit een ander uh, ja. verleden. Zo. En heel vaak komt hij als remix weer bovendrijven. via een of ander modern bandje. Want het valt me wel op dat hele goede nummers van, uh, van laten we zeggen, onze tijd... Had, uh, dat die vaak weer uh, herkend worden wel door de jeugd en die komen dan in mixen en remixen en dat soort ja. dingen komen ze dan wel weer uh, omhoog ik, ik heb drie zoons en die zijn alle drie wel erg geïnteresseerd in muziek en dan hoor ik wel eens muziek van hun en dan zeg ik, hé, hey, er zit een fragment in dat is van, laatst had ik dat met uh, King Crimson uh, 24 Scissors Man of iets dergelijks een nummer uit tegen die, uh, ik denk 66. Maar dat heb ik op cd staan, dat heb ik dat hele nummer laten horen. Misschien raken ze ook wat meer geïnteresseerd in de muziek van die tijd en niet alleen ja. van deze tijd. Ja, dat is een beetje opvoeding. Mijn ouders deden dat met klassieke muziek bij mij. Dat is overigens nooit gelukt. Maar uh, misschien dat het in dit ja, geval absoluut. wel lukt. Ja. En jij uh, Betty, wat is jouw specialiteit in jouw team? Want jij hebt natuurlijk ook meegedaan. Bij welk team heb jij gezeten? Um, ik zat bij uh, Ivo, bij Luc en de vriendin van Luc. En dat is jullie uh, programma programma Lenna van der Haak. Lenna. En, en hoe de... heten jullie? Uh, wij heten um, Betty Serveert. Oh, ja, ja. Nog iets erachteraan, maar daar moet ik even het, over nadenken. Ja, ik, toen ben ik, even ik ben toen hem, ja. jou voor, voor het eerst heb ik jou toen ontmoet en toen zei je, ja, ik ben Betty Serveert. Ik dacht, Betty Serveert, die ziet er toch heel anders uit? <laughs> ja. Maar uh, er was een soort... Uh... Dat is een band. Ja, precies. Was maar, ja, gewoon ja, even ja. Groep. maar goed, ik, ik wist het minst hoor. We waren gewoon heel goed. Oh, dat zeg je en, eerlijk. Uh, ja, ja, ja. Ik kan, ik kan me voor... ze allemaal meezingen, maar... Daar houdt ze ook mee op. Ik kan me voorstellen dat Lena heel veel wist. Ja, en, Als, Luc. Uh, en Luc ook. Ja, en Ivo eigenlijk ook wel. Ja, ja, ja. Ze vulden elkaar echt heel goed aan. Ja. En, uh, en ja. hoeveel, hoeveel zijn jullie geworden? Zesde. Zesde? Ja. Oh, dat, is, uh, dat is goed. Meestal goed. ja, ja en Het was vooral ontzettend gezellig. Ja. Ja. ja, heel erg gezellig. Ja, het was echt heel erg gezellig. Ik zal even vertellen, ik ben helemaal niet zo'n kroegtijger. Maar uh, ik, heb echt, uh, ik drink ook geen alcohol en ik rook ook niet. Dus dan moet je altijd even slikken. Van, uh, je, mag mag het uh, wat? je mag toch niet roken. Oh nee, je mag niet <laughs> roken. Nee, iedereen staat netjes buiten te roken. Yeah. Ik had wel uh, af en toe een dichte strot van de uh, van de rook, ja. die van buiten naar binnen kwam, laat ik maar zeggen. <laughs> <laughs> maar uh, ja, maar het, het was leuk, ontzettend leuk En uh, omdat, ik, omdat je dan aan het begin al, er al bent Dan kun je redelijk toch meegaan In de, in de zin en de onzin van, uh, van alles wat yeah, uh, yeah. uitgekant wordt Maar hoe werkt uh, het hele proces? In de eerste plaats, waar vindt het plaats? In, in een bar? Café 4, Café 4 ja. ja. Eén vaste ja. plek Ja, vorig jaar ook geweest okay. En het is helemaal niet zo heel groot En als je dan 13 tientjes ja. hebt en heb je van die ronde staattafels. daar zit, dan dan zit je dan met twee teams zit je daar aan. Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk. Oh, die dertien teams spelen tegelijkertijd. Ja, het is geen alles, competitie alles achter tegelijk. iets. Nee. Ja, je vult een uh, lijst in. Ja. Dus alle teams hebben een lijst voor zich. En dus dan hoor je muziek en dan ja. ga je de artiest en de, een plaatje invullen. Oké. Het doet mij een beetje denken aan België, waar ze uh, café quizzen. Uh, heel erg oh. uh, intensief houden in, in alle cafés. Er ja. ja. zijn teams uit de buurt en dergelijke. Die ja, maar dat doen ze ook over zin algemeen, zin In Engeland ook, dingen, ook overigens ja. uh, gebeurt dat quiz is. Ja. Maar dat doet me dit dan een beetje aan denken, moet ik zeggen. Uh, maar die 10, 13 teams doen dus in één keer allemaal mee. Ja. En dat ja. gaat, iedereen hoort het fragment en iedereen schrijft dan als het eerste fragment is op nummer 1 van het eerste blaadje. Uh, de, de artiest en uh, de muzikant en de titel. En dan gaat het voor, verder tot tien en dan uh, krijg je een algemene vraag. Ja. En dan gaan we hebben we even een korte pauze en dan gaan we naar de volgende tien ja. vragen. En zo gaat het. Is het nog wel te horen daar met zoveel mensen? Ja, iedereen is heel goed. Iedereen is wel discipline. Ja. Absoluut. <laughs> is, ja, fanatieke. Want er zal ook publiek zijn neem ik aan. Ja, best wel. later ja. ja. ja. Nou, wat me opviel is dat uh, toen Café 4 ging, toen dacht ik van een kleine kroeg. Maar we hebben er toch met een man of 70, 80, Zeker. denk ik. Denk 80, uh, nee, later werd het nog meer. Ja. 90 misschien wel. Ja. Dat vind ik ongelooflijk. Dat is zo'n kleine kroeg. Dat je toch nog goed met 90 ja, en, man... En het bleef gezellig. En het bleef gezellig. Ja. Ja. Ontzettend leuk. Ja. We kregen heerlijke hapjes natuurlijk. Ja, heerlijk was dat. En, en hoe vaak gebeurt dit? Eén keer per jaar? Of? Tot nu toe één keer per jaar. Ja. Ja. Maar ik denk dat uh, CFM misschien wel... Uh, vraagbelust is en dat ze misschien tussentijds nog een andere... Ongetwijfeld. Ik al ken die jongens allemaal. Ja, die, die willen toch die titel terug. Die zijn wraakzuchtig als ik weet niet hoe. Zeker weten. Dat, dat moet teruggehaald worden, die titel natuurlijk. Ik ben benieuwd dat Rob en Albert-Jan, die hebben natuurlijk vanmiddag uitzending. Ja. Rob staat ook bij ons in het team, op huis. Dus ik ben benieuwd of ze er nog op terugkomen uh, op, deze, uh, op deze uitzending. <laughs> nou, ongetwijfeld ja, dat denk zit ook wel. Dat ziet ze natuurlijk niet <laughs> lekker. Dat, uh, dat is zo. Hey, wat is jullie geheim, uh, Ab? Uh, jullie zijn een eerste geworden, jullie hebben het team van ZFM geslagen. Nou, weliswaar. Uh... Het was uh, toch wel een beetje rommelig. En het was ook wel een beetje voor de gezelligheid. Ik bedoel, je bent allemaal fanatiek, je probeert toch wel de titels te Maar ik denk. Uiteindelijk van de vragen die we beantwoord hebben Dat het komt om de goede samenstelling van ons team In leeftijd vooral Hè? Kijk, het is, wij wisten het ook niet we zijn vorig jaar niet erbij geweest Dus we wisten eigenlijk niet wat voor type muziekvragen komen Want ik vond het wel heel gevarieerd Dus echt uh, van de drifters tot aan uh, de Muziek van deze tijd Van echt van een paar maanden geleden En daar ja. moet je wel een team hebben die dat een beetje aan kan pakken ja. Dus diversiteit is, is het sleutelwoord belangrijk. In deze quiz, absoluut ja, oké. Okay. Uh, als, uh, als ik nou een team om me heen zou formeren, uh, bij wie moet ik me dan aanmelden? Of kan dat überhaupt? Tuurlijk, je kan gewoon weer inschrijven bij de volgende quiz. Ja, ja. Is CFM daar de... Nee, ik vier organiseert Vier organiseert ja. ja. Dus ja. daar moet je je vervoegen als ja. je zegt, nou, ik heb een leuk team en ik wil best wel volgende ja. keer meedoen. Ja. Dat had het heeft ook in de krant gestaan van ja. tevoren. dus de inschrijving stond gewoon open. Ja. Die was gratis ja. en, en zij hebben het verder georganiseerd en dat hebben ze heel... Uh... Perfect gedaan, oh, okay. vind ik. Oké, goed. Uh, Oké, okay, we gaan even naar uh, muziek. Duran, Duran en Girls on Film. En, uh, ja, en na de muziek gaan we nog even voort met, uh, met dit gesprek. Ja. Naar de muziek en we hebben nog steeds App en Betty als gasten hier over Raadje Plaatje. Nou, toch zeggen Raadje Plaatje ze zeggen wel dat ze zo alles weten. Soms is ja, eens hè? testen. Zo, ja, lijkt me een goed idee. Ja? ja. ja. Uh, de winnaar krijgt een warme handdruk uh, van de presentator. Nou, Daar doen we ook nog een kopje koffie of thee bij. Oké, okay, nee, dan gooien we er tegenaan. Uh... Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, het gaat nergens over, maar we zijn wel nieuwsgierig of jullie het uh, raden. Kun jij nummer 1 uh, draaien? Dacht, Scott McKenzie met nummer San Francisco. Nou. Ja, klopt. Ja, die is goed. Oké. Okay. Ja, we, gaan, uh, we moeten even wisselen hier uh, de muziek uh, met de speakers. Uh, helaas, technisch kan dat niet uh, allemaal uh, tegelijk. Uh, ik zou uh, nummer 7 van de CD, uh, Pascal. Uh, zou jij die... Uh... Trini Lopes kunnen zijn. Het is Trini ja? met ja. Disland. Ah. Disland ja. Het, is een, hele, is, een oudje, het he? is een oudje. Op zaterdagavond niet en op zaterdagmorgen weet ik niet. <laughs> oh, misschien ben ik nog niet uit die tijd, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik, ik weet niet wel, uit, uit welke. Wel, wel. dit, is, dit is een vrij oude uit ik de, de 70 e jaren. Uh, ja. In ieder geval. Nee, dit is wel 60, ja. 60, 60 jaren 60 zelfs. Ja. Meer jouw tijd? Eind 60 e jaar. Eind 60 e jaren dan. Ja, oké.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 Sitting on the dock of the bay Watching the tide Ja, dit was echt een klassieker... Hebben jullie hem helder? Ik kan hem weer meezingen. Ja. Je kan je plaatsen met welke. Je noemde net wat artiesten ondertussen. Nou, ja, ik dacht Marvin, de, Gay de, Marvin Gaye Samen en dergelijke. Ja, ja. Okay. Nou, en welk nummer? Veronica draaide hem veel? Uh, van, van, van, uh, Het is een klassieker. Dog of the Bay of iets ooit, ja. Zitten the Dog of the Bay van Otis Redding. Redding. Oh, ja. Otis Sorry. Redding, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Die, die moet je eigenlijk kennen hè? Dat, ja. als je wat ouder bent in ieder ja. geval ja. Uh, we gaan uh, door met nummer 4 nummer 13 van de ja, nummer 13 van de CD rood uh, beentje was dat ofzo ja, ja. het heet ook de middle of the road nee maar het was niet Nederlands nee nee nee sorry nee. je hebt gelijk ik vergis me ook ik zei dat het Nederlands was maar het is geen Nederlands band, band sorry road. ik zat je oh. op verkeerde been nou, jij zegt het is een soort middle of the road ja. beentje ja. ze heet de middle of the road ah. Ah. Je hebt gelijk. ja maar ik dacht het is niet Nederlands dus ja. denk, nee je, nee, je hebt gelijk ik zet die op verkeerde been ik had hem verkeerd en nummer 19 dat is een strikvraag Het is Melanie, maar de titel weet ik niet helemaal. Ik denk: Yesterday. Nee. Oh, okay. Yesterday was gone, so, soms. Okay. Maar het is van. Is niet Melanie? De Stones. Op het origineel? Ja? Ja. Een nummer van de Stones? Ja. Ruby Tuesday? Hmm. Oh. Maar in een zodanige uitvoering dat, dat, uh, dat je dat heel moeilijk herkent. Maar het was Melanie met okay. uh, Ruby Tuesday. Nou, dan uh, zal ik stand even de stand uh, geven. <laughs> Uh, Atti had één keer uh, beide goed, zowel artiesten als ja. uh, nummer. En uh, drie keer had hij of de artiesten of het nummer alleen uh, goed. En uh, Betty had uh, net uh, Melanie goed. Ja. Dus uh, Ad, jij mag straks ja, een heerlijke kop koffie of thee gaan halen bij de bar en, uh, en de bij deze en, uh, een Dank je Dankjewel. En de tweede prijs is twee koppen koffie. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, zeker. <laughs> nee, jongens, het was, uh, was maar even een probeerseltje. Maar het is moeilijk. Dat, uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze uitgezocht, maar als ik ze niet uitgezocht had, had ik ook zitten puzzelen. Nou, het is die, gewoon die... het herkennen van, uh, ja. het nummer herken je, ja. maar dan, oh, wie is dat? Wie is, wie is dat, dat ook? Ja. Ja. Soms zie je zelfs wel een gezicht erbij, maar... Ja. Nou, maar in zo'n team, had en dat nee, zou je ook kunnen beantwoorden. Dat had ik ook. Dat, dat nummer bijvoorbeeld van aan de Zee, dat kennen we allemaal. Hè? Ja. Hey, ga je mee naar Sand... En dan zaten we en zeg, op een gegeven moment kwam hij boven Ik zei, dat er is iets met Pecadina, maar ik kon de hele titel van de uitvoerende niet. En dan kom je toch met elkaar, perceadien. Wat is het? Ja. En dan kom je 3. En dat zo is het voordeel, je als je met z'n vieren bent, hè, Absoluut, dan dat zullen aanvullen. jullie ook uh, hebben ervaren. Want in ja, je eentje, dan zeg je maar wat. En dan kom je niet verder, zoals nu. Maar als je met z'n vieren bent, dan. Ja, zoals zei Melanie, weet ik zeker dat er eentje is en ik ken dat nummer. En dan hadden ze er wel ja. uitgekomen. Ja. En zo moet je het ook doen. Anders kom je nooit tot de goede score. In, in, ik weet het ook niet. Ik bedoel, weet de helft en verder kom ik ook niet. Er zijn van die nummers die, die zitten gewoon in je Heel hey, Lola. Die de Kings. Dat is wel. Ja, ja. ja, dus, dat, ja, dat, dat kan niet ook. missen. Er is wel drie keer in het geweest, hebben we zoveel jaren gehoord. En dan, ja. die komen ja, uit, dat natuurlijk. zit er gewoon in, maar anderen zijn lastiger te koppelen aan de ja. artiest. Ja. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor voor je aanwezigheid. Uh, Betty, jij blijft nog even zitten. Wat, wat is jouw andere taak vandaag? <laughs> om te kijken hoe, dit, uh, hoe deze uitzending gaat. Ja, want je, ja. je hebt misschien belangstelling om uh, eventueel te komen presenteren. Ja. Ja, dus je blijft gewoon de hele twee uur bij zitten. Dus ja. luisteraars, misschien uh, komt Betty af en toe nog even in, uh, ingebroken. Ja, en, uh, Dat is goed. Ik ja, ben heel erg welkom. Wat vind en ik je zou er... nog even zeggen tegen Rob, die vanmiddag de uitzending doet. Even zeggen goedemorgen Rob. Goedemorgen Rob, ja. Ja. bij deze. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, en hoe, vond je het, hoe vind je het tot nu toe, het radioavontuur? Ja. Uh, radio ja. Ja. Het, het zou wel heel leuk zijn als een vrouwelijke collega. Want ja. er zijn alleen maar mannen hier ja. in de presentatie. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje eng hoor. Dan nee, ja, het Jawel ja valt wel mee. Ja, het wordt altijd even een Heel erg bedankt. En uh, ah, volgend jaar gaan wij jullie natuurlijk weer uh, ja, bestrijden, we te vuur en te vaarten. Het uh. moet ook niet elk jaar hetzelfde zijn. Heel <laughs> veel plezier. Bedankt okay. voor jullie komst. En hey, we gaan nu uh, luisteren naar Tipau met Hart en soul Het is uh, ondertussen zes over half elf geworden. En uh, we gaan uh, op voor het uh, laatste onderwerp in, uh, in dit eerste deel. En dat gaat over dyslexie. Aangeschoven is uh, Betty van Werven. Oh, Mariette van Werven. En naast haar zit Betty. Uh, Goedemorgen, Mariette. Uh, dyslexie, zullen we voordat we over de activiteiten die jullie gaan, uh, gaan ontwikkelen, nog eens even praten over wat is dys dyslexie? Nou, ik ben ook al niet gelijk gelukkig met uh, de titel. Uh, want de presentatie gaat namelijk ook heten: De 15 fysieke redenen van waar mijn kind niet tot lezen kan komen. Dus dyslexie is zo'n groot begrip. En het wordt eigenlijk uh, door de scholen zo klein gemaakt: van nou ja, je bent dyslectisch en dan heb je een probleem. Je krijgt een ruitertje, uh, je krijgt extra leertijd. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat de, dat de oorzaak wordt bepaald voor dyslexie. En, uh, en dat zijn dus die 15 fysieke redenen en daar gaat de lezing over. Dus het is veel breder? Ja. ja, ja. Dan, ja als leek heb ik zo bij <coughs> dyslexie nee, nou, het, het, het idee mijn... van ik kan woorden niet herkennen ja. als ik lees. Nou, en ik ga kijken van hoe, hoe komt dat? En vaak zie je een relatie vanuit de buikorganen in combinatie met de hersenfunctie. Dus kan... het is even een andere invalshoek dan alleen maar een soort dyslexie. Want dan denkt iedereen dat zit tussen je oren. Ja, er zit een hele hoop tussen je oren. Een limbisch systeem, een hypothalamus, een hypofyse. En daar wordt niet rekening mee gehouden. Ik had al begrepen dat dyslexie een soort niet samenwerken van de linker en rechter hersenhelst was. Kan ook. Kan maar, ook. Eén van de oorzaken. Ook, ja, maar er zijn heel veel vormen van, van dyslexie. En, dus voornamelijk uh, eigenlijk die buikorganen moeten, moeten goed staan. En dan kan er al een hele hoop opgelost worden. Ja, het probleem kan al beginnen met stress tijdens de zwangerschap. Ah. Ja, en met een uh, verkeerde uh, bevalling. En daar wordt er later in, in, uh, in, in, op school wordt er niet meer aan gerefereerd. Van, god, die moeder die heeft het wel zwaar gehad uh, tijdens de bevalling. Daar kan wel iets misgegaan zijn. Of er is heel veel stress geweest tijdens de zwangerschap. Nou, dat kan allemaal van uh, enorme negatieve invloed uh, zijn op, uh, op het kind later. En er wordt ja. niet meer naar gekeken. Ja. Dus ik vind ook dat de scholen gewoon veel breder moeten gaan kijken van wat er aan de hand is dan alleen maar van ja je krijgt een kaart waar je extra uh, de tijd mee krijgt om uh, om een proefwerk te maken bijvoorbeeld ja dus je moet een beetje de volledige aanpak uh, gaan kijken ja. En niet alleen de stempel van je bent nee, dyslectisch, nee, maar nee, want, wat is de ja. oorzaak? En dat kan dan best wel weer gevolgen hebben voor andere dingen ook. Hè? Ik ja. bedoel, het komt misschien in dyslexie naar buiten, maar het komt misschien ook in andere nou, dingen. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel andere vormen. Ik heb, ik heb een kind uh, op de behandeling, die is naar een speciale school gegaan in Katwijk. En um, ik ben hem gaan nakijken, gewoon fysiek hè, want ik heb een, een, een vorm van osteopathie heb ik erbij gedaan. En het kind kan geen eens zich buigen, met de, met de handen naar de grond toe komen. Mm -hmm. Dus dat kind zit gewoon fysiek helemaal vast. Ja. Ja, en dan is het ook niet zo verwonderlijk dat heel veel andere dingen het in het lichaam gewoon niet goed doen. Hey, voordat we er helemaal in uh, ja, duiken Marjet, vertel eerst eens even wie ben jij? Ja, um, ik ben Marjette van Werven. Dus ik ben uh, 51. Uh, ik heb twee grote zoons. Dat zijn mijn grote voorbeelden geweest uh, om uh, hiermee te starten. Um, toen mijn oudste zoon 8 uh, werd, uh, toen is bij hem dyslexie geconstateerd. Toen zei hij, nou mam, dat komt goed uit. Vanaf vandaag hoef ik geen huiswerk meer te maken. En nou, dat heeft hij dus, toch ruim tien jaar volgehaald. Uh, hoe ja, kun je uh, nee, hoe nou, dingen positief uh, omdraaien? het nou, voor elkaar heeft gekregen mijn petje af. Hij heeft haar voor het examen gedaan en zit nu op de hogeschool. Uh, maar dan, voor, uh, dan is het mannetje behoorlijk intelligent. Dus Anders lukt dat natuurlijk ja, nooit. Ja, Maar goed, kijk, dat is natuurlijk het probleem met dyslexie. Uh, Wibbo Okkels is ook dyslectisch. En uh, Jan de Bouffier is het ook. Dus het wil niet zeggen, dat, en ik, heb, ik ben het ook lichter. Ik heb ook op de universiteit gezeten. Dus uh, het, wil, het zegt natuurlijk niet zoveel. Ik herken het ook. Ik, uh, ik heb altijd een hekel aan lezen gehad. Ja. Ik heb ook een lichte vorm van dyslexie. Omdat die woorden altijd zo voor je, voor je dansen. Mm -hmm. Maar ja, gewoon zo min mogelijk lezen inderdaad. Ja. Uh, goed opletten in de les. Uh, ja, ja, dan, dan kom je wel. er toch... Oh, ik, Pascal zit ook uh, ja te knikken. Heb jij ook een beetje dyslexie ja, Pascal? Ik heb altijd uh, zo'n vreemde huiswerk kwamen een bril gekregen. Bij, eh, maar op een moment begonnen we daar toch de letters om over te dragen. Ja, dat is dyslexie. Ja, het, ja, ja. Toch heb ik eigenlijk al. Cijfers waren altijd een goed in ja. Ja. en daarom dus op het de les. En dat is eigenlijk een belangrijk punt. Ja, Pascal die zegt dat, wat u, niemand kan natuurlijk horen, dat uh, de cijfers begonnen in de letters begonnen altijd te dansen. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment uh, werd dat steeds erger. Maar hij heeft toch nog goede cijfers kunnen. Kunnen halen. Ja, nou, kunnen, heb jij ook een beetje dyslexie soms, nee, Don? Nee, le lees me helemaal niet. Oh, heerlijk. Ja, nee, helemaal ja. geen problemen mee. Maar Mariette, wat, oh, okay. wat, wat ja. voor uh, opleiding zei je niet voor ja. Ik heb psychologie vak... gestudeerd, maar dat heb ik niet afgemaakt. Uh, in het tweede jaar kreeg ik psychofysiologie, dat vond ik een heel interessant vak. En toen begreep ik dat uh, denken meer was dan alleen maar ja, wat wij denken noemen. Ik bedoel, dat wat uit de lucht komt vallen. Maar daar heb je wel bepaalde stofjes voor nodig om te goed te kunnen denken. He, om je hersens in beweging te houden. En die stofjes die worden aangemaakt in je lichaam uh, door middel van goed werkende organen. Nou die moeten het wel allemaal goed doen. En ja, bijvoorbeeld stress of door uh, een ziekte of door een val. Kan er een trauma opgelopen zijn in die buikorganen. En kan het proces, het leerproces kan, uh, kan ja, eigenlijk stoppen of verminderd worden. En ik heb toevallig ook uh, psychologie gestudeerd. Ja. Um, denk je dat uh, de stress uh, van lichamelijke kwalen, zeg maar vallen en zo, dat die groter is dan de psychische stress? Nee, uh, of niet, uh, niet noodzakelijkerwijs ja, zo te zeggen. Een nee. beetje 50-50 gemiddeld? Ja, of, ja, dat vind ik wel. Maar het, kijk, het probleem is dat er vaak een opeenstapeling is van de gevallen... En uh, je ziet zowel fysieke stress als psychische stress. Mm -hmm. ja, en dan wordt het wel helemaal zwaar voor een kind natuurlijk. Ja. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld ook nog kinderen die met een buitenlandse taal als achtergrond. Dan wordt het nog een keertje een probleem. Dus het is vaak een opeenstapeling van de problemen. Nou en ik pak dat fysieke gedeelte ervan. En iemand anders die, die, die, die hangt maar de psycholoog. Okay. <laughs> en je hebt psychologie gestudeerd, maar ja. jij pakt het, fysi het fysieke ja, dat stuk. dat vind ik interessant. En, ja. en wat is jouw vakgebied daarin? Nou, ik heb uh, de, de, de, eigenlijk de osteopathie, uh, okay. een soort van, ik zal maar zeggen, postdoctorale opleiding uh, uh, osteopathie gedaan bij een uh, meneer in uh, Zeeland, Frank de Bakker. En die gaf uh, les. Hmm. En uh, het BSM de Jong, wat, ik, uh, wat eigenlijk de basis is, dat staat voor Brain Stimulating Method. Uh, dat is door mevrouw de Jong uit Drijshoor is dat uitgevonden. En haar opleiding heb ik ook gedaan. Dus dat zijn twee en die heb ik op latere leeftijd gedaan. In 2005 ben ik uh, met die BSM uh, gereed gekomen en met de um, uh, osteopathie heb ik vorig jaar afgerond. Ik denk dat er toch luisteraars zijn die niet weten wat Brain Stimulated Method is nee, en wat is osteopathie een, is. Nee, uh, dat kan ik me voorstellen. Kun je dat heel kort uitleggen? Mm, um, het, het, uh, het bijzonder van mevrouw, wat mevrouw De Jonge heeft uitgevonden met het uh, Brain Stimulating Method, is van hoe kan je de zenuwbanen opvoeden door middel van hele eenvoudige oefeningen. Dus fysieke hmm. oefeningen, ik zal maar zeggen, baloefeningen. En zij heeft uh, de banen precies beschreven die er van uh, ja, het kijken naar zo'n bal en het slaan op een bal. Helemaal naar je hersens gaan en welke delen van je hersen je daarmee kan bereiken. Hmm. Dus wij zijn heel erg voor het ouderwetse uh, gymnastiek. Er moet gewoon veel meer bewogen worden. Hmm. Um, koprollen, touwtjes springen, ga maar do door. Het is gewoon allemaal heel belangrijk. Maar een conclusie, ja, dat is voor mij nieuw, ja. uh, is dus dat motorische problemen, dus bewegen en dergelijke, uh, van invloed zijn op je ja. leesvaardigheid op je leervaardigheid. en ja. leervaardigheid. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die, die heel slecht zijn in bewegen. En vaak is dat al uh, door de geboorte is er een probleem uh, ontstaan. Uh, vaak zitten de onderkant van de schedel, daar zitten de condyles. Die zitten vast. Kinderen kunnen goed niet... opletten hoor Don. <laughs> kinderen ja, kunnen, ja, ja. kunnen niet uh, goed tot kruip komen. En dat is al vaak een indicatie dat er iets mis is. Ja, en, en dan gaan er heel veel andere dingen niet goed in werking. Ja, dat is... Dat is zo in tegenspraak met ja, zo van die, die, die algemene dingen. Ja, je hebt nerds en die kunnen hartstikke goed lezen en dergelijke, maar die gimmen nooit. Nee, dat kan. Ja. Ja. Maar het hangt er dus van af, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk sterke kinderen die al van huis uit een sterk lichaam hebben. En waar, waar uh, kinderen die gewoon goed thuis worden begeleid en die hebben geen stress. Mm. En uh, je hebt kinderen die, die al zwak zijn en een op, opeenstapeling van zwaktes hebben. Dank. Hey, zullen we even naar de muziek gaan doen, ja, want dan kan het even mee. laten zakken met al deze... Ja, <laughs> dit moet even bezinken allemaal. <laughs> Wat, uh, die mensen die staan allemaal stressen, ja, de stijf de van de stress uh, thuis, <laughs> uh, ja. die schieten allemaal ja. spontaan de dyslexie nu. Ja. We gaan uh, luisteren naar Ain't No Sunshine When He's Gone, vertolkt mm. door Alan Vos. Wonder this time Ik was blij verrast. Ja. Dankjewel yeah. Pascal. Goed, we gaan uh, nog even verder praten met Mariette. En dan hebben we hebben een theorie gehad net, een, een lezing. En uh, nu gaan we naar wat gaan we doen in Zandvoort. Hoe gaan we daar iets over vertellen. Dat is bij de buitenschoolse opvang ja. in uh, Pluspunt. De ja, de de samen, samenwerken met de boomhut het Pluspunt. Daar ga ik een lezing voor zorgen, dat is een powerpoint presentatie. En daarin ga ik vertellen nog uitgebreider wat BSM is en wat osteopathie is. En daarna ga ik die vijftien fysieke voorbeelden noemen waar mijn kind niet tot lezen kan komen. Ja, en is dat voor de kinderen? Nee, dat is voor papa's en mama's. Maar opa's en oma's zijn ook bij mij van harte welkom. En ook uiteraard leerkrachten en andere belangstellenden... Waarom ik opa's en oma's zo belangrijk vind is dat uh, er zijn heel veel uh, tweeverdieners en die hebben geen tijd om te oefenen. Want de oefeningen die de kinderen moeten doen, die moeten ze ongeveer drie maanden tot een jaar volhouden. Het gaat namelijk om dat uh, de zenuwbanen die moeten opnieuw ingeslepen worden. En dat kost gewoon tijd. Dus uh, en, uh, Daarom vind ik het belangrijk dat opa's en oma's of de buren of hoe dan ook, maar of de kennis of de au pair volgens mij, uh, die kan het ook natuurlijk allemaal doen. En de ouders die krijgen een, uh, een foto mee of een fotocopie mee van hoe de oefeningen eruit zien. Dus dat is een, een uh, foto, dus dat is heel duidelijk beschreven. Dus iedereen kan die oefeningen ook doen met die kinderen. En ik vind het ook belangrijk dat uh, uh, grootouders die hebben gewoon ook de tijd ervoor hebben om uh, met die kinderen kunnen, te kunnen werken. En die hebben de rust. Dus dat is, ja, dat is voor mij belangrijk dat die eigenlijk wel meekomen. Ja. En je, hoe lang moet je dan uh, zo'n oefening doen per dag? Nou, dat hangt een beetje vanaf hoeveel. Er zijn, het is ongeveer twee keer tien minuten per dag. Okay. Dus dat, of oh. twee keer een kwartiertje, maar dat is wel te overzien. Ja. Als voor dus kind, vroeger uh... was dat drie keer. Uh, deden we het wel drie keer, want dat is natuurlijk liever hoe, hoe vaker, maar ja. kort uh, liever. Maar ja, niemand heeft meer tijd. Hmm. En dan moet dan tussen de aardappelschillen doorgebeuren. Nou, dat is natuurlijk allemaal nog meer stresserend voor iedereen. Dat is een beetje een uh, lastig punt. Is het een welvaartziekte? Ja, vind ik wel. Want het, is, het heeft natuurlijk met de, de armoede van het bewegen te maken. Plus dat er niemand tijd heeft om met die kinderen Ja, te dus het grappige is. want je, het, Aan de ene kant zeg je van... Dyslexie ontstaat mede door te weinig tijd hè, van de ouders. Mm -hmm. Van de kinderen. Ja. En aan de andere kant... Uh, de oplossing die komt ook onder druk te staan door diezelfde te weinig tijd. Ja. En dat is dan grappig ja. dat het dan een beetje over hetzelfde ja. gaat. En je kan natuurlijk voorstellen dat juist mensen die weinig tijd hebben, dat daar relatief sneller dyslexie ontstaat, Nou, dan... Als we daarop inhaken, wil ik je zeggen van, uh, daarom vind ik het zo belangrijk dat de scholen meer gaan doen aan bewegingsonderwijs, want ik, ik denk dat ze mm. daarmee uh, zichzelf heel erg goed zouden doen, omdat ze gewoon veel betere leerresultaten ten slotte zullen boeken met die kinderen. Ook al zou je gewoon na elk uurtje even drie diepe kniebuigingen laten maken achter een stoeltje. Ja, dat zou dus... enorm helpen. En, ja, en het kost niks, hè. En zelfs de dyslectische oefeningen. Want we zijn hier nu met z'n vijven. En daarvan hebben al drie mensen lichte vorm van dyslexie. Dus ja. kun je nagaan hoeveel gemiddeld mensen dyslexie hebben. Dus zelfs op de lage school kan het helemaal goed zijn om die oefeningen specifiek ja, te doen. Ja, en ik denk ook wel eerder. Nou, wat ik zei, van als je niet bent gaan kruipen, dan vind ik al dat je aan de bel moet uh, trekken. Als je dan ook merkt dat er meer dingen aan de, aan de hand zijn. Dus je kan natuurlijk op de, ja, groep 1 en 2 kan je al heel veel doen met die kinderen. Hoe was jouw uh, kruipgedrag Betty? Ja, ik denk dat dat wel goed was. Ja. Ja? Ja. Ja, Betty heeft ja. geen uh, ja. dyslexie. Hè? Nee, dus, nee, nee. nee, nee, nee. Maar <laughs> ik ben heel benieuwd, hè, als je met die kinderen, met die oefeningen, als ze die gaan doen, ja. um, hoe lang duurt het voordat de resultaten? Dat is heel verschillend. Okay. Want het, um, vaak zie je al, in een korte tijd kan je al uh, resultaat zien. Het kan ook zijn dat die uh, oefeningen te, uh, te sterk zijn voor die kinderen en dan gaan ze in de gordijnen hangen of ze zijn ja, okay. dus buien. Ja. Dus dan weet je dat er ergens iets niet helemaal goed gegaan is um, het hangt heel erg vanaf van, van hoe uh, ja, wat is er gebeurd, dus in die amenese die ik maak, wat is er gebeurd um, wat is de opeenstapeling van de problemen, ja. dat als die groot zijn en ze zijn al langdurig ja, dan, gaat het, dan duurt het gewoon nog veel langer. Ja. He, als je pas 24 bent of, of en je gaat er dan eens te denken van dat het niet goed gaat met je. Ja, dat, dat is wat anders dan dat je dat met 7 jaar. Ja, klopt. Ja. En je moet ook niet een week voor de citotoets gaan komen, want dan krijg ik het ook niet weg. Dus dat... nee, nee. Mariette, ja. uh, is dyslexie iets wat ook aangeboren kan zijn? Een, een ja, nou, het, is, het, is, het, is, het kan wel uh, erfelijk zijn, maar dat betekent dus dat er erfelijk zwakke organen zijn. Je het, het komt doen. altijd, bijna altijd voort vanuit botten, spieren en zenuwen. Mm, nou, niet, iets, iets niet meer, goed. want er staat iets meer in je lichaam dan botten spieren. Ja. Dat zijn eigenlijk de buikorganen. Dus de, je moet denken aan, aan je longen, je alvleesklier, je nieren, je lever, je darmen. Die zijn van groot belang. Hersenen, die, uh, die, die hebben geen emoties. Hè. Die, die zijn gevoelloos. Ja. En, Emoties die gaan wel op je organen zitten in je buik. Dus, dus daar kan stress kan daar aan gerelateerd zijn. Het wil, ik wil niet zeggen dus dat dat het probleem is, maar het kan ja. ook dat probleem zijn. En wie herkennen dyslexie? Opa's, oma's, eh, onderwijzers? Ik, ik, denk, ik, ik vind dat je de intuïtie van, uh, van de moeders niet moet uitpoetsen in ieder geval. En verder uh, op school uh, zijn ze daar natuurlijk best wel op gespitst van, uh, om, om dat te zien van, hé, uh, hey, uh, die S die gaat de hele tijd de verkeerde kant op, van uh, helft de B's en de P's, of de I wil er niet in van, uh, dat zijn natuurlijk wel een beetje herkenningspunten. Hey, even naar jou, uh, Mariet, jij bent van Brain Body, wat is dat? Brains and Body, in Balance. Brains and Body? Ja, dat is, zo heet mijn, uh, mijn ...therapie- of uh, therapeutenbedrijf. Ja. Ben jij de enige... Ik ben de ...vertegenwoordiger enige. in dat bedrijf? Ja. Okay. En, en de wat groep doen? mensen... ...met wie ik uh, opgeleid zijn, ben... Uh, die, dat, die, ...dat is BSM de Jong... ...heet dat. Aha. BSM de Jong-therapie. Ja. Ja. Even naar de lezing. Hoe, wanneer is die... Uh, ...hoeveel kost het en waar kunnen mensen zich opgeven? Het is uh, aanstaande donderdag... ...in het pluspunt. Half acht uh, inlopen voor koffie... ...om acht uur stipt ga ik beginnen... Uh, het is gratis, hmm. koffie en thee wordt ook nog uh, gratis aangeboden. Zo, daar zijn wij Hollanders heel blij mee een hele, altijd. Lieve ja. hele aardige samenwerking met Pluspunt en met de boomhut. Ja. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En hoe kunnen ze zich opgeven? Via mijn website ja. www.brainsbody.nl of via het telefoonnummer van Pluspunt. Ja, en dat is 5740330. Of bij de baling van Pluspunt. Of bij de baling. Mag ook. Oké, okay, nou heel erg bedankt uh, Mariette. Erg bedankt, voor, uh, ik hoop dat je aanstaande donderdag veel mensen krijgt die nou, geïnteresseerd zijn. Het is uh, maximaal 15 mensen, en dan, want ik wil graag uh, zoveel mogelijk mensen kunnen spreken. En als het vol raakt, dan organiseer het gewoon nog een keer. En hoeveel mensen heb je al? Ik heb nu drie mensen. Drie mensen, ja. nou. Dus er is nog uh, gelegenheid, Geef het u ja. snel op. Ja. En uh, Don, ga jij er naartoe? Uh, nee, ik heb geen, uh, geen kinderen meer in die leven. Nee, nee, dus, uh, nee, ik ook niet. Dus ik ga ook niet. Uh, nou, we hebben dus een lezing dyslexie aanstaande donderdag om 8 uur in uh, Pluspunt. En uh, u kunt zich opgeven voor het uh, telefoonnummer van Pluspunt 5740330. Of bij Mariette van Werf haar uh, uh, website. En dat is www.brainsbody.nl ja, we, we gaan naar muziek. We gaan naar muziek. Ik wil nog even, even naar, de volgende, naar het volgende uur. Dan, uh, ik zag Karl al zitten. We gaan het over de herten hebben. Uh, we hebben afgesproken voor het laatst, Karl. Is dat goed? Het ja, is ja. sluiten. <laughs> de is dus is ook helemaal prima natuurlijk. Dat is verstandige is krijgen we dan en uh, we gaan uh, ook uh, naar de jazz. Hans Rijmers, die komt uh, over jazz van uh, vanmorgen. En natuurlijk uh, ga jij een hele lijst met activiteiten en evenementen ja, okay, uh, ja. voorlezen. Strandjutten. <laughs> Strandjutten, ja, ja. Ja. ja. Blijf luisteren. We gaan nu uh, luisteren het naar Coco Jumbo van met Ace of Ace. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. De inspectie gaat onderzoek doen naar het hoge aantal zelfmoorden in gevangenis De Bospoort in Breda. Daar beroofden vorig jaar vier gevangenen zichzelf van het leven. In heel 2010 werden in de 29 Nederlandse gevangenissen 18 zelfmoorden gepleegd. De relatief hoge aantal van vier zelfmoorden in Breda kan op toeval berusten, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanvullend onderzoek door de inspectie moet daar meer duidelijkheid over verschaffen. In Cairo is president Mubarak samengekomen met ministers uit de nieuwe regering om te overleggen over economische zaken. Mubarak maakt geen aanstalt om op te stappen en wil pas over acht maanden aftreden. Na de massale demonstraties van gisteren is het nu redelijk rustig op het centrale Tahrirplein. Voor vandaag staat geen grote protestmanifestatie gepland. Morgen willen de betogers wel weer een grootschalige demonstratie houden om het vertrek van Mubarak te eisen.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 Rond deze tijd begint de discussie over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Die steun is bij de achterban omstreden. Fractieleider Jolande Sap gaat in op vragen van de 1500 aanwezige leden. Maar ze heeft al gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. Op het partijcongres wordt ook de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Beoogd lijsttrekker is Tof Tissen. Later vanmiddag houdt Femke Halsema haar afscheidsspeech. Ze is al weg, maar heeft nog geen afscheid genomen van de achterban. Congres van GroenLinks is live te volgen via het digitale kanaal Politiek 24. Het weer nog kans op motregen langs de kust, waar het, het krachtig tot stormachtig het zware windstoten, temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering er staat dan wel iets minder wind. Dit was het, anyway. Enwet. Beachnet in de Halvestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van op maat gemaakte systemen voor particulier en bedrijf.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service.